De man werd door een andere jury eerder nog vrijgesproken... maar kan nu toch een lange celstraf krijgen. In Valencia worden extra agenten ingezet tegen plunderaars. Na de overstromingen van eerder deze week is er veel schade aan winkelpanden en auto's. Tot nu toe zijn er 27 mensen opgepakt die in het rampgebied plunderden of overvallen pleegden. En nog een paar dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen... hebben Harris en Trump allebei geprobeerd kiezers voor zich te winnen in Wisconsin. Een van de zeven swing states. Ze hielden allebei een bijeenkomst in Milwaukee. Harris in een buitenwijk en Trump in het centrum. Waarschijnlijk zullen de verkiezingen in Wisconsin opnieuw uitlopen op een nek-aan-nek -nek race. In Amsterdam wordt de moord op schrijver en filmmaker Theo van Gogh herdacht. Dat is vandaag precies 20 jaar geleden.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 Die had ik ook nog niet verwacht in Katwijk. Dus als ik dat even een beetje doelreken, dan, ja, dan zijn ze rond ja, half elf, denk ik, de eerste lopers in, uh, in Zandvoort. En dat zijn uh, met een korte afstand, neem ik aan dan? Nee, 50 kilometer. 50 kilometer? Die zijn er wel heel vroeg voor start ja.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 ...kan je gewoon naar elfstranden.nl slash steun gaan... ...en daar kan je uh, nou ja, doneren. Kan je dat nog eens rustig herhalen? Dat ga ik zeker doen. <laughs> <laughs> ga naar 1111stranden.nl slash steun. Nou, dat is uh, duidelijk. Dus mensen die nog uh, dit horen en uh, de hartzichting uh, willen doneren... ...kunnen dus naar elf.strandentocht... Uh,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 En vanaf morgen uh, kan uh, iedereen zich uh, een kaartje kopen. Nou, dat is mooi dat je dan uh, gelijk al in kan schrijven. Uh, de zandvoorters die mee willen lopen, die uh, zullen zeker inschrijven. Uh, ja, ook heel mooi om te vertellen is dat de hele maand november we een super early bird hebben. En hey. kost een kaartje 27,50 in plaats van 35 euro.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 On that silver screen, and me, Emma, Emily, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen.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 en uh, dat is dat is heel uh, kan heel emotioneel natuurlijk zijn, ja. vasthouden. Dat kan ook heel veel troost bieden. Ja. He, dat je voelt dat je niet alleen bent. Hey, um, Uitvaartcentrum Centrum Zandvoort hè, die uh, is, uh, is, is daar in de lead. En je hebt ook nee. veel vrijwilligers. Uh, is het? Ja, nou in de lead. Het is het is natuurlijk wel zo dat het vanuit uh, de begraafplaatscommissie uh, tot stand ooit gekomen is al in, 2000, ja, in 2016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 ja. Dus het is eigenlijk een, een organisatie waar heel veel uh, instanties zoals Harem Zandvoort en uh, uh, alle... Ja, en laten we ook zeker niet onderling hulpbetoon ook uh, vergeten. De, die, uh, de stichting die daar ook uh, aan kan helpen. Ja, het is een hele grote groep bij elkaar die dat tot stand brengen. Oké, okay, ja, dan is dat een beetje duidelijk. Um, ja. Het is altijd op vrijdag, heb ik begrepen. Nou, het verschilt een beetje hoor. Het, is altijd, het, het allerbelangrijkste is...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 de reacties waren heel goed. Oké, nou dan bedankt voor de uitleg. En we gaan volgend jaar in de aanloop wel weer een soort bekendmaking maken, ook op de radio. Nou, dat is heel graag. Dat doen we graag. Oké, Chantal, dankjewel. Gaan we doen? Gaan we doen, oké. Dankjewel. Oké, doei. Nou, aan jou laat me horen. Ghost Riders in de Sky. Ghost Riders in And old count hope went riding out one dark and windy day Along the ridge he rested as he went along his way Well, all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Flying through the ragged rug And up the cloudy drove. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel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 and by the next round oh lord won't you buy me a night on the town everybody oh lord